De betoging is bij het Shemesh, bij Jeruzalem. Daar woont het achtjarige meisje dat vorige week op tv heeft gezegd dat ze op weg naar school elke dag wordt bedreigd en uitgescholden door ultra-orthodoxe joden. Die vinden dat haar kleding niet kuis genoeg is. President Peres riet de bevolking vandaag op om mee te demonstreren. Volgens hem moeten de Israëliërs voorkomen dat de macht in handen komt van een kleine, fanatieke minderheid. Het Openbaar Ministerie heeft dit jaar 43 miljoen euro aan crimineel vermogen voor de schatkist geïncasseerd. Dat is 12 miljoen minder dan vorig jaar. Het gaat niet alleen om geld, maar bijvoorbeeld ook om huizen, auto's en boten. Sinds de invoering van de Plukse wet in 1993 kan crimineel geld worden afgepakt. De Nederlandse selectiewedstrijden op de 1500 meter schaatsen in Tialf zijn gewonnen door Sven Kramer. In een rechtstreeks duel was hij bij de twee seconden sneller dan olympisch kampioen Mark Tuitert, die niet verder kwam dan de elfde plaats. Door deze uitslag is Kramer vrijwel zeker geplaatst voor het EK rounds. Morgen wordt daarvoor nog de 5000 meter gereden. Ook mag Kramer meedoen aan de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. Tuitert kan daarop dit seizoen niet meer uitkomen. Het weer, morgen is droog en wat zon, later bewolking en af en toe wat regen. Zuidwestenwind trekt flink aan, het wordt maximaal 7 graden. Dit was het in ja, alleen reed je het niet. Nee, hey, waar ben ik nou mee bezig? Geloof uh, is gebaseerd op de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe zo'n kind binnenkomt. Helemaal geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornus is, uh, is gewoon hevig en heftig geweest. Uh, over allerlei pastorale thema's. Voor een alk-probleem en gokprobleem. Ik uh, heb gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Eén kind met wat meer uh, duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg gaan drukken. Eerst keer een XC-pilletje. Dit is The Hope Magazine. Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag is Marleen van Oers in de studio te gast. Marleen werkt bij De Hoop, maar gaat binnenkort als zendeling naar Afrika. Marleen, van harte welkom. En wij praten zo verder. Alleen, ik vertelde net dat je als uh, zendeling naar Afrika gaat. Dat is een enorme stap om te zetten. Waarom ga je dat doen? Ja, het is iets eigenlijk wat als kind al op mijn hart lag. Mm -hmm. En uh, ik was denk ik ja, jaar vijf, toen heb ik een verhaal van zendeling gehoord. En toen had ik zoiets, dat wil ik ook gaan doen. Je was een jaar of vijf, zei je? Ja. dat is wel heel erg vroeg. Ja, klopt. Nou, daar wil ik zo ik echt meer over gaan horen. We gaan eerst nog eventjes naar muziek. Steek je handen uit van Rob Favier. Kijken naar je beide handen, naar de spelers van het spel. Zoeken wat je kunt ontdekken aan de lijnen op je vel. Blijf niet langer aan de kant, neem het zonlicht maar. Marleen, je vertelde net al dat je, dat je een jaar of vijf was. Toen wist je al dat je zendeling wilde worden. Nou, daar wil ik echt meer over weten. Hoe kwam dat zo? Er waren zendelingen in onze, ja, mijn voormalige gemeente. Mm -hmm. En die kwamen wat vertellen over het zendingswerk wat ze deden op de Filipijnen, op Manila, bij Manila. Yeah. Uh, met kinderen op de vuilnisbelt. En ik had zoiets, zoiets wil ik ook doen als ik groot ben. Ik wil kinderen helpen. Maar waar, hoe kwam dat zo? Uh, hoe zij het vertelde? Of was er iets specifieks wat je dan aansprak? Um, wat, ik kan me niet heel veel meer herinneren. Want ik was natuurlijk heel klein. Ja. Maar ik kreeg een foto van een jongetje op de vuilnisbelt. En die foto die heeft me zo aangesproken. Uh, en die heb ik altijd eigenlijk bewaard tot nu nog. Oké. Okay. En, en heb, ben je, ja goed, Als je vijf bent maak je natuurlijk geen, nog geen plannen van hoe je dat verder gaat doen. Maar... Oh, door heel je kindertijd zijn die plannen er altijd gebleven? Ja, alleen wel heel erg gewijzigd. Uh, en elke keer dan wilde ik als verpleegster, en dan wilde ik als juf. Ja. En dan, maar wel inderdaad met het verlangen om iets te gaan doen mm -hmm. uh, voor kinderen in het buitenland. Maar waar en hoe en wat? Dat wist je helemaal niet. Had ik nog geen idee nee. van. En wat voor opleiding ben je uiteindelijk gaan doen? Ik ben uiteindelijk de PABO gaan doen. En uh, ja, ben leerkracht geworden. Ja. En in eerste instantie gewoon in Nederland? Ja, ik heb 2,5 jaar in Nederland op een school gewerkt. Mm -hmm. Maar het verlangen bleef? Ja, en na 2,5 jaar werken ben ik inderdaad naar Zuid-Afrika gegaan. Oké, okay, dus je bent al geweest? Ja. Oké, okay, ja. en uh, hoe lang ben je toen in uh, Zuid-Afrika geweest? Ben ik één jaar geweest om daar een kleuterschoolproject op te starten. Ja, en wat? Uh, nou, vertel er wat meer over. Wat uh, heb je toen allemaal gedaan? Ik heb uh, uh, samen met een lokale organisatie een kleuterschool op mogen starten. Tarten zeg maar, mm -hmm. en een uh, lokale juffrouw op mogen leiden. Uh, zodat ze ja, het ook kon verder dragen. Ja. En inmiddels uh, die, loopt het nu al vijf jaar. Oké. Okay. En uh, sprak je dan de taal ook een beetje? Want uh, ik neem aan. Ja, die school. dat zijn, is misschien niet voor kinderen die Engels praten? Nee, de kinderen spraken Zulu. Oké. Okay. Uh, ik niet. Nee, <laughs> dus nou, dat, dat was lijkt een leuke me... uitdaging. Ja, dat lijkt me heel, <laughs> heel ingewikkeld. En uh, ja, we eigenlijk door handen en voeten, uh, ja, gewoon door dingen aan elkaar aan te wijzen... ...heb ik Engels geleerd en zij, uh, of ik uh, Zulu geleerd en zij Engels. Oké, okay, dus jullie uh, hielpen elkaar, uh, zeg maar. Ja, en de juffrouw die sprak natuurlijk Zulu en Engels. Dus ja. die uh, heeft ook, zeg maar, veel vertaald voor de kinderen. Ja, en dit is dus alweer een aantal jaren geleden. Ja. Dus u bent na een jaar ben je teruggekomen... Was toen gewoon het project klaar? Of was het genoeg voor jou? Of waarom ja, kwam je terug? De juffrouw die kon uh, het project overnemen. En uh, dat, was het, dat was mijn doel, zeg maar. Ja. Dat er lokaal iemand het overnam. En uh, ik dacht, mijn droom is vervuld. En uh, dat was het. Ik ga nu uh, ergens anders beginnen. Ja. En... Uh, zo kwam terug naar Nederland. De, ja, en zo kwam ik uiteindelijk bij de hoop terecht. Bij het kinderdagverblijf van de hoop. Oké, okay, nou dan gaan we, daar gaan we het zo even verder over praten. En ook over waarom je dan toch uiteindelijk weer uh, terug wil uh, naar Afrika. Uh, we gaan eerst luisteren naar muziek. Lovely van Chris Tomlin. We zijn weer terug. Uh, je, je kwam, nou ja, over terugkomen gesproken. Jij kwam terug uit Afrika en toen ben je bij De Hoop gaan werken. Wat ben je hier precies gaan doen? Uh, ik ben in de kinderopvang gaan werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. De Hoop kinderopvang. Ik, ik heb toch altijd gedacht dat wij hier verslavingszorg deden en psychiatrie. Maar ook een kinder, kinderopvang. Waarom? Ja, inderdaad. Het is, uh, uh, Bambino is ontstaan. Uh, uh, Eigenlijk doordat er moeders met kinderen werden opgenomen bij de hoop. Mm -hmm. En nou ja, er dus was niet echt... Bijvoorbeeld moeders met verslaving, die konden ja. kinderen dan meenemen. Ja, klopt. En uh, ja, voor die kinderen moest ook een plekje komen. Mm -hmm. En nou ja, dit is uiteindelijk uitgegroeid tot bambino. Alleen nu is het een gewoon regulier kinderdagverblijf. Ja. Met plekken voor zowel kinderen van medewerkers als mensen van buitenaf. Maar ja. ook nog kinderen die hier met hun moeder mee opgenomen zijn. Ja. En um, hoe lang doe je dat inmiddels al? Ik werk nu vijf en half jaar hier. Oké. Okay. En hoe bevalt dat? Zo'n kinderdagverblijf. Ja, je, volgens mij zit Bambino zit hier ook echt op het terrein van de hoop. Dus je, ja, je, je maakt er ook heel erg de, de sfeer mee van een kliniek. Dat lijkt me een hele aparte combinatie. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik, ik werk inderdaad op het terrein van de hoop. Mm -hmm. Er zit ook nog een, uh, aan, een locatie in de stad en een locatie in Crispijn. Chris Pijn is een wijk van Dordrecht. Even voor de luisteraars wat verder weg. Okay. Ja, en um, ja, ik, ik, uh, ik merk gewoon dat er, het is een aparte plek is zeg maar, om te zijn. Mm -hmm. En je merkt dat je ziet veranderingen in de, in de levens van mensen die hier zijn. Uh, soms krijg je er ook minder van mee, omdat je toch met de kinderen werkt. Ja, ja. Maar maak je dan ook mee want dat moeders of vaders van, uh, die hier opgenomen zijn... Uh, ja, die komen waarschijnlijk ook gewoon hun kinderen ophalen? Ja. Ja, dat klopt. Uh, uh, je merkt uh, vaak toch wel hele verschillen als kinderen binnenkomen. Mm -hmm. uh, merk je dat uh, ja, toch vaak ongestructureerd uh, spannend. Uh, er is veel gebeurd met de kinderen en ja. met de moeders. Uh, en in de loop van de tijd merk je dat er steeds meer rust komt. En uh, ja, zie je, je kinderen ook echt veranderen? Ja, je ziet echt kinderen veranderen en ook moeders veranderen. Mm -hmm. Dat uh, ja, vind ik echt heel bijzonder om te zien. Ja. Maar dan vertelde je toen straks dat je de pabo hebt gedaan. Dan is toch een kinderdagverblijf misschien niet de eerste richting waar je aan denkt. Want dan zou je veel eerder denken van dat je weer voor de klas gaat staan. Waarom dan een kinderdagverblijf? Ja, mijn vriendin heeft hier ooit opgenomen gezeten. Oké. Okay. Uh, samen met haar dochtertje. Mm -hmm. En toen ben ik ook ja, bij haar op visite geweest. En uh, ook wat over bambino gehoord. En toen ik in Zuid-Afrika was en ik zou teruggaan. Toen had ik echt zoiets van, nou... Volgens mij moet ik bij de hoop gaan werken. Ja. Maar had de hoop dan ook een beetje je hart? Of uh, interesseerde je dat? Kinderen, die hebben mijn hart. Okay, ja. En ik, ik merk gewoon dat... Uh, ja, als, ik, als ik kinderen die het moeilijk hebben iets kan geven... Uh, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Ja. En uh, ik had ook echt... In Zuid-Afrika had ik dan een juffrouw opgeleid. En ik had echt zoiets van... Nou, ik wil eigenlijk ook mensen die... Het moeilijk hebben die niet zo makkelijk een opleiding kunnen volgen. Uh, wil ik ook helpen om ja, een, nieuwe, een nieuw begin te nieuwe maken. Begin, ja. En dat, ja, dat kan ook hier bij de hoop door de werkervaringsplekken die we hebben. Op, uh, ja, ook onder andere Bambino. Dus ook gewoon bij Bambino werken mensen die, hier op, die opgenomen zijn bij de hoop? Ja. Oké, okay, en hoe begeleid je die dan? Um, ja... Je, je uh, kijkt samen zeg maar, of dat diegene een opleiding doet, mm -hmm. bijvoorbeeld uh, voor de kinderopvang. Yeah. Ga je samen kijken van hey, waar kunnen we diegene helpen. Soms komen ze met behandelpunten, bijvoorbeeld dat ze uh, ja, het moeilijk vinden om hun uh, grenzen aan te geven. En mm -hmm. dan ga je daarmee aan de slag. Het, ja, het wisselt een beetje of iemand een opleiding doet of niet. Ja. Um, meestal zijn ze wel van plan om een opleiding te gaan dus zijn doen. zijn over het algemeen mensen die al geïnteresseerd zijn om daar verder in te gaan. Ja, dat klopt. En zijn er nou nooit ouders die er moeite mee hebben... Van dat, dat, hun, ja, dat hun kind, dat ze daar bij een kinderdagverblijf brengen... Um, toch ook wordt verzorgd door iemand met een verslaving? De mensen die uiteindelijk voor hun kinderen zorgen... hebben op dat moment... Uh, niet, we zitten niet meer in het afronden van een, van een verslaving. Ze zijn eigenlijk al clean. Ja. Uh, en uh, ja, we zijn daar gewoon wel heel duidelijk in... in uh, welke uh, mensen er uiteindelijk bij Bambino mogen stage ja. lopen. Er wordt wel goed gekeken van uh, wie geschikt is en wie niet. Ja, en de, en de ouders zijn eigenlijk altijd tevreden over... Uh, je merkt gewoon dat, dat, ze, ja, dat ze het fijn vinden dat ja. ze daar ook een, uh, ja, een kind... Mogen brengen en ja. uh, zien hoe mensen ook veranderen. Zijn ze, ze zijn nooit bang van wat er met hun kind zou kunnen gebeuren? Ja, of ze bang zijn, ze stellen wel vragen. Mm -hmm. En ik denk, ik merk gewoon dat, dat we kunnen laten zien van nou, wij zijn er altijd bij. En uh, ja, dat dat gewoon rust geeft. Ja. En, uh, ja, dat, dat, uh, dat ze ook zien zeg maar, dat die mensen ook gewoon ontzettend lieve mensen zijn. En dat dat tot bloei kan komen als ze, ja, als ze ook een stukje verantwoordelijkheid krijgen. Ja, ze eigenlijk een soort nieuwe kans krijgen. Ja. En als je nou eens moet, moet terugdenken de afgelopen vijf en een half jaar. Zo van een, een verhaal met een cliënt van de hoop die je begeleidde. Um, wat is dan je meest bijzondere ervaring? Um ik heb ja ik had inderdaad een, een, een, een vrouw die was best wel, uh, wel bang zeg maar mm -hmm. um, die vond het wel heel lastig om haar grenzen aan te geven en ja aan het eind was ze gewoon uh, zo veranderd eigenlijk dat ze gewoon naar mij toe kwam en zegt van uh, ja maar alleen zullen we het niet zo of zo doen ik zeg, nou, ik zeg, dat had je vijf maanden geleden moeten vertellen. Ja, dan zou ze dat nooit gedaan hebben. Nee, nee echt niet. Dan was het, uh, oh ja, ja. Hè? En nu was dat zo'n verschil. Um, ja, dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk. En ook dat ze uiteindelijk gastouder is geworden. Ze uh, zorgt ook voor de eigen kindje. Nou, dat is gewoon heel bijzonder dat, uh, ja, dat je ziet dat, het, dat dat zo veranderend is. Ja. Als ik jou zo hoor, dan ben je heel gepassioneerd over, uh, over je werk nu. En toch ga je weer wat anders doen. Ja. En uh, nou, daar wil ik graag zodra ik ook meer uh, over hoor. En we gaan eerst weer naar de muziek. was Everything That Has Breath and All Together Separate. Marleen, je vertelde net met heel veel enthousiasme over je werk bij Bambino. Ja. En toch zit je hier ook omdat je weggaat bij Bambino. Hoe lang, werk je, hoe lang ga je nog werken? Ik werk nog twee weken nu okay. bij Bambino. En vrij kort daarna ga je echt naar Zuid-Afrika vertrekken? Ja, klopt. Ik vertrek 17 december. Eh... Uh. Januari. Januari. Oké, okay, dus dat, uh, nou, op het moment dat we dit opnemen is het uh, 7 december, of 6 december moet ik zeggen. Dus het begint al uh, aardig dicht in de buurt te komen. Ja, het gaat heel snel nu. Je, uh, je zei over je eerste keer in Afrika dat je eigenlijk dacht: van nou nu ben ik klaar. Maar dat dus niet. Nee. nee. Hoe ben je van gedachten veranderd? Ja, het is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen, zeg maar in eerste instantie, waardoor uh, dat ontstond. Maar eigenlijk, het is toch een stuk onrust. En gaan zoeken met God van... Wat... Een stuk onrust? Ik ga, sorry, ik ga je even onderbreken. Ja. Wat, wat, wat voor onrust voelde je dan? Um, een onrust van binnen, waarvan ik dacht van, volgens mij moet ik iets anders. Maar ik kon het niet helemaal grijpen. Nee. En ik heb uh, echt gezocht, ook in gebed, van God, wat dan? Ja. En wat is er dan? En waar dan? En, en wat wilt u dan? En... Um, dat ik ook gewoon tegen God zei van... God wilt u spreken? En op een zondag had ik ook weer gezegd... God wilt u vandaag in de dienst tegen mij spreken? Ja. en Toen kwam er een man naar me toe. En die kende ik niet. En die man die kwam naar me toe en die zei... Uh, God heeft een heel groot plan met jouw leven. En ik had echt zoiets van... Um, Slik. <lacht> um, God. Volgens mij hoeft het niet zo letterlijk hoor. Het <lacht> was een heel letterlijk antwoord. ja. Um. ja. En uh, maar Toen die... had ik eigenlijk nog wel meer vragen. Ja. Want toen had ik juist zoiets van... Ja, maar wat is dat plan? En waar is dat plan? En ja. hoe dan? En nou, Daar kreeg ik helaas niet meteen antwoord op. Maar kreeg je er uiteindelijk wel antwoord op? Ik kreeg in zoverre antwoord. Ik kreeg op een gegeven moment een, uh, een aantal uh, teksten. Uh, onder andere een tekst uit Psalm 32, vers 8. Uh, en daar staat van... Uh, uh, dat, dat God je leidt, zeg maar... En uh, dat hij uh, dat zijn oog op je is. En dat je ja, eigenlijk gewoon mag gaan. En uh, ja, dat, dat hij raad zal geven. En ik had zoiets van... Oké, okay, God geeft mij raad. En zijn oog rust op mij. En hij leidt mij. Nou, ja. dan komt het toch goed. Ja. En toch nog steeds dacht ik van... Ja, maar wat dan? En uh, op een gegeven moment was ik op een conferentie. Dat was een, een zendingsconferentie in uh -huh. Amsterdam. Ja. En uh, ik dacht, daar ga ik antwoorden krijgen. Uh, want ja, ik, de zending bleef trekken. En ik had zoiets, nou, dan gaat God nu wel laten zien waar ik dan naartoe moet gaan yeah. en hoe. En uh, ik kreeg toen eigenlijk uh, tijdens mijn stille tijd daar heel erg duidelijk uh, rust over me. Uh, alsof God tegen mij zei van, doe nou eens rustig en ga eens gewoon... Lopen, Ga maar stappen nemen. En net als Abraham ook stappen nam. Hè, hij hij pakte gewoon, gewoon de spullen gaan. in. Ja. En hij ging gewoon. En hij wist eigenlijk niet eens waarheen. En zo, ja, zo had ik ook zoiets van. Nou volgens mij moet ik gewoon uh, maar gaan stappen nemen. En waar het dan uiteindelijk heen leidt. Dat zie ik dan wel weer. Ja. En wat voor stappen ben je toe gaan nemen? Nou allereerst ben ik op zoek gegaan. Uh, naar een uh, zendingsorganisatie die bij me paste. Mm -hmm. ...ben ik bij Operatie Mobilisatie terechtgekomen. Ja, en wat voor organisatie is dat? Een interkerkelijke organisatie. Uh, en die is uh, ja, gericht op uh, jongeren ook heel veel. En uh, samenwerking met andere kerken. Maar ook bijvoorbeeld uh, op, op het brengen van uh, kennis... Op het brengen van hoop. Uh, ja, en uiteindelijk natuurlijk het evangelie. Ja, ja. En dat was dan de eerste stap... En toen had je gelijk al zoiets van... nou, ik ga weer naar Zuid-Afrika. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk dacht ik, oké, okay, daar ben ik al geweest. Ja. <laughs> en uh, nee, ik, ik had heel erg over nagedacht... om met, uh, met de Logos Hoop mee te gaan. Dat is een boot van uh, uh, operatie mobilisatie. Mm -hmm. um, en ik had God heel erg gevraagd van... nou, wilt u laten zien of dit de weg is? Ja. En wilt u dan ook uh, ja, bepaalde uh, dingen laten gebeuren? Ja. Hè? Uh, wilt u tekens geven? Nou, en ik, ja, ik merkte gewoon... ...daar gingen alle deuren gingen dicht. Ja, ik vroeg van... ...mag ik een periode komen kijken op het schip? Kan dat twee weken? Want anders kan ik niet van mijn werk weg. Nee, nee dat kon niet. Het moest minimaal drie maanden. Dan denk ik, ...oh, uh, dat had ik even anders bedacht. Ja. Nou, er waren nog een paar dingen waarvan ik dacht... ...nee, dit is het niet. En toen sprak ik een meisje die in Zuid-Afrika was... ...die de training volgde van operatie mobilisatie... Ja. Um, en nou, ik werd zo enthousiast. Toen ben ik gaan kijken wat het inhield en uh, ja, wat eigenlijk een deden daar. En toen had ik zoiets: Nou, volgens mij is dit het. Ja. En dat was na een periode ook dat ik echt God zocht en ging ja, bidden en vasten. Echt een bevestiging voor ja. mij. Oké, okay, nou dan gaan we zo direct uh, over verder praten. Uh, we gaan nu eerst naar, luisteren naar The World Within van Kim Boys. Het er dus net over van dat het dan toch dat je toch de keuze maakt om weer naar Zuid-Afrika te gaan. En wat ga je nou precies doen in Zuid-Afrika? Um, ik ga het eerste half jaar ga ik een training volgen. Die training is uh, een internationale training, gericht op uh, het voorbereiden van uh, zendelingen, mm -hmm. van jongeren die zendeling willen worden, yeah. ook wat ouderen die zendeling willen worden, maar voornamelijk op jongeren. Uh, het, ja, gericht op, op een stukje kennis over de Bijbel. Maar ook kennis over verschillende culturen en over verschillende um, ja, geloven ook. Zodat je ook weet als je met iemand praat, zeg maar. Van wat is de achtergrond van die persoon? Wat is ja. de cultuur? Wat is zijn geloof? Zodat je ja, echt gericht kan praten met die persoon. Ja. Want in, in verschillende volken in Zuid-Afrika, weten die een beetje wie Jezus is? Um, ja, dat is heel verschillend. Uh, de, er zijn heel veel, uh, eigenlijk heel veel geloven, zeg maar, die een beetje samengesmolten zijn. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, de, uh, de, de stamgodsdiensten mm -hmm. zijn samengegaan met het Evangelie. Dus heel duidelijk soms is het niet voor de mensen. En ze kunnen niet allemaal goed lezen en schrijven. Nee. Dus de Bijbel kunnen ze niet altijd lezen. Nee, het moet echt verteld worden. Ja, ja. En dat ga jij dus doen? Ja. En je wil je je wel weer ook specifiek op kinderen gaan richten? Ja, dat is wel echt mijn verlangen. Mm -hmm. En uh, dat kan ook bij operatie mobilisatie. Ze hebben allerlei projecten ook met kinderen. Ja. Maar is nu al bekend uh, wat je na je training daar gaat doen? Nee. Nee, dat is nog... Uh... Ja, nog een beetje afwachten. Nog, ja. nog zoeken ook. En uh, ja, daar ook uh, kijken wat een goede plek is voor mij. Maar dat lijkt me ook wel spannend. Want uh, nou ja, je, je zegt je baan op. En je gaat uh, naar de andere kant van de wereld. En je weet dus eigenlijk na je training nog niet wat je gaat doen. Nee. Dat nou, ik weet dat ik ga dienen in het Koninkrijk van God. En uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit waar dat is. Uh, want als je Jezus volgt... Uh, dan mag je aan iedereen vertellen. Ja. En of dat nou in Nederland is... of in uh, Zuid-Afrika... Uh, waar dan ook... je mag gewoon vertellen. Ja. En je mag voorleven. Maar als jij naar Zuid-Afrika gaat... heeft dat toch wel wat meer consequenties... dan als je dat hier in Nederland doet. Want uh, ik neem aan... je huis zeg je op. Uh, uh, ja, ik heb mijn huis inderdaad verkocht. Ja. Uh, mijn inboedel verkocht. Dat is toch een hele grote stap. Ja, het is best ook spannend. Het is eigenlijk alsof je... Ja, uh, op het water loopt. Het is gewoon... eigenlijk heel eng. Je yeah. weet eigenlijk niet zo goed... Uh, het hoort niet... Uh, volgens de Nederlandse principes... ga je niet je huis verkopen en je inboedel... en uh, nee, zomaar naar het buitenland. Doet het ook niet gewoon zeer? Want ik kan me zo voorstellen, je eigen spulletjes... Ja, daar ben je waarschijnlijk toch wel een beetje aan gehecht. Ja, het is, het is soms ook wel... Uh, moeilijk. Je mm -hmm. merkt ook wel dat je... Zeker de eerste momenten toen ik net mijn huis op had gegeven en uh, in een leeg huis stond en rondkeek en dacht van, oh nou is, nou is het voorbij, nou ja. is het over, dit is niet meer van mij. Uh, toen, had ik, toen, toen moest ik wel even slikken en toen ja. uh, dacht ik ook wel van, oké, okay, is het dit waard? Ik denk ja, het is het waard, want ik mag God dienen. En uh, ja, zijn liefde is zoveel groter dan wat enig materieel kan zijn in je leven. Ja. Maar ook het, uh, dat, is dan, dat zijn dan, dan hebben we het over dingen. Maar je geeft waarschijnlijk ook mensen op. Want ik neem aan dat je hier in Nederland ook familie hebt die je achterlaat. Ja, ja. ja dat is ook heel raar eigenlijk. Uh, sowieso je hele leven natuurlijk, je sociale gebeuren. Je ja. bent het al langzaam aan het afbouwen. De, ja, de dingen bijvoorbeeld van de kerk, uh, mijn kringen. Mijn fotoclub waar ik op zat. Ja. Uh, mijn werk natuurlijk. Ja. Maar ook je vrienden, je familie. Je gaat langzaam overal afscheid van nemen. En dat is ja raar. Het is ook pijnlijk. Ja. Uh, aan de andere kant mag ik ook gewoon weten. Ze hebben het hier goed. en uh, Ja, de, de sociale media. Alles is zo makkelijk tegenwoordig. Je kan gewoon even skypen. En dan zie je elkaar toch ja. nog. Maar hoe je ouders? Hoe vinden die het bijvoorbeeld dat je weggaat? Um, ja dubbel wel uh, Natuurlijk heel mooi wat ik mag gaan doen mm -hmm. En ze weten ook dat ik dat als kind al wilde Ja yeah. En ze zien ook dat het goed is ze, weet, ze zijn ook gelovig Ze zien ook dat het echt gods plan is voor mij Ja yeah. uh, Aan de andere kant zien ze ook van Nou het, het is lastig om een dochter uh, zomaar naar dat land moet. te laten gaan Waar het ook niet altijd even veilig is yeah. en dat, Ja En dat geeft ook wel wat verdriet soms Ja yeah. Maar gelukkig mogen we heel veel tijd nog samen doorbrengen. Dus dat is nog een tijd om te genieten. En ook gewoon puur praktisch. Uh, want ik neem aan dat het ook nog best heel wat kost om zo'n uh, reis te gaan maken. Hoe regel je dat? Ja, um, ik heb uh, met de operatie mobilisatie samen een, een achterban opgebouwd. Mm -hmm. uh, mensen die ja, mij ook financieel steunen. Ik zal natuurlijk geen salaris krijgen... Uh, hier in Nederland krijg je gewoon elke maand je salaris binnen. Daar krijg je niks. Je mag juist betalen om te kunnen leven. Dus je betaalt aan operatiemobilisatie om daar te mogen zijn eigenlijk. Ja. En andere mensen die betalen dan eigenlijk... Tenminste, jij hoopt dat andere mensen jou, jou weer geld geven... Omdat het, uh, om daar te kunnen zijn. Ja, ik heb inderdaad gewoon steun nodig van mensen om mij heen... Uh, om... ja te kunnen leven eigenlijk, ja, ja. om ja, gewoon uh, te kunnen eten, te kunnen drinken, uh, ergens een dak boven mijn hoofd te hebben Ja. en um, als er nou bijvoorbeeld luisteraars zijn die denken zo van nou dit, uh, dit klinkt als, een, als, als iets heel goed, uh, hier wil ik aan uh, aan um, mee, bij, uh, mee bijdragen is er dan nog een, uh, een website of een blog waar ze heen kunnen gaan om uh, daar eens wat meer over te zien? Ja, ze kunnen sowieso naar uh, mijn eigen blog, Marleen in Afrika, Ja, dus Marleen in ja, ja. Dat is uh, mijn eigen blog. Ze kunnen ook naar de website van Operatie Mobilisatie Nederland gaan. Uh, en, uh, of naar Operatie Mobilisatie in Zuid-Afrika. Oké, okay, goed. Nou. Dat is in ieder geval een aanrader voor de luisteraars. Wij gaan nog eventjes naar muziek. Uh, This Kingdom of Love van Australia Worship. Alleen als ik zo naar jou luister, dan hoor ik jou eigenlijk steeds zeggen... zo van dat je bidt tot God. Dat je God vraagt van welke stappen je moet zetten. Waarheen je naartoe moet gaan. Welke rol speelt God voor jou in dit geheel? Alles. Alles, dat is uh, duidelijk. Ja, hij is de regisseur. Hij, uh, hij, ja, hij is uh, de maker van alles. Hij is de maker van mij. Mm -hmm. Ik kan niet zonder God. Hij, nee. uh, ja, hij, hij is in mij. En, uh, ja... Dankzij, dankzij hem leef ik. Ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat ja, voor sommige mensen het echt uh, moeilijk te geloven is. van dat hij zo uh, direct antwoord geeft. En een beetje wat jij toen straks vertelde. van hè, dat je dan bidt uh, om een antwoord. en dat er dan iemand in de kerk uh, naar je toe komt. Met, met, met een verhaal. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen: van ja, maar Marlene kan toch ook toeval zijn? Ja, uh, dat kan. Dat mensen dat denken. Uh. Voor mij is dat niet zo. Ik heb zo vaak bevestiging gezien van God. Dat ik geloof dat uh, God echt gewoon antwoordt op je gebed. Yeah. En uh, soms gebeurde het dat het niet één keer was, maar twee keer. Of dat iemand totaal niet kon weten van heel mijn plannen en gewoon precies zei wat ik nodig had. Yeah. En dan geloof ik niet meer in toeval. Toeval. Maar dan nog is dit toch wel een hele grote stap. Ik kan me zo voorstellen als je in Nederland bent... en met je baan en je huis... dan is het misschien nog niet eens zo moeilijk om op God te vertrouwen. Als het voor de rest dan nog goed gaat. Maar om zo'n grote stap te zetten... heb je nou nooit eens dat je twijfelt? Ik denk dat iedereen wel eens twijfelt. Hmm. En juist op momenten dat het even moeilijk is... ga je twijfelen. Maar als je dan terugkijkt... kan je zo Gods grootheid zien dat dat vaak weer maakt... dat je denkt, oké, okay, twijfel, heb ik aan de kant... We gaan weer door. Ja. Ja. En uh, God is trouw. En wij zijn eigenlijk heel klein. En we denken ook heel vaak vanuit een menselijke kant. Ja. Uh, en daar komt de twijfel om de hoek kijken. Ja. En um, als jij nu naar Zuid-Afrika gaat. Want je vertelt dat je echt passie hebt voor kinderen. En je wil ook weer met kinderen gaan werken. Um, is nou het werken met kinderen het belangrijkste voor jou? Of het werken met God? Het werken met God is voor mij het belangrijkste. En vanuit dat kan ik niet anders dan uitreiken naar mensen om me heen. Hmm. En dus ook naar kinderen. Ja. En ja, Jezus hield ontzettend veel van kinderen. Hij zei, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze het niet. Nou, wie ben ik om te zeggen, ik ga lekker hier in mijn huisje zitten. Uh, en uh, ik heb het goed. Ja. Uh, in plaats van dat ik zeg, ik, ik verkoop mijn spullen en ik ga, de, ga kinderen helpen. Ja. En van God vertellen. Ja, nou, dat, dat klinkt echt prachtig. Uh, nou, heb je ook gevraagd of we een speciaal nummer wilden spelen. Uh, dat is Follow You van Leland. Waarom dat nummer? Um, ja, als ik, als ik zeg van... Nou, ik heb eigenlijk alles wat ik heb zo'n beetje opgegeven. Mm -hmm. um, waarom? Omdat ik God wil volgen. Niet een beetje. Uh, niet uh, half, maar... Helemaal. Met alles wat ik ben. En juist naar de plekken waar andere mensen niet naartoe willen. Waar ja. mensen... Uh, kijk of het nou hier in Nederland is met verslaafden. Of dat het in het buitenland is met mensen die arm zijn en niks hebben. Het is voor mij zo belangrijk dat ieder mens wordt gezien door God. Ja. En ik wil God... Ja, Jezus volgen. En Jezus ging juist naar de mensen die verstoten waren. Ja. Maar ja, jij wil de mensen dienen, uh, je wil dat, uh, dat de mensen weten dat God hen ziet heb je het idee van dat je zelf nog gezien wordt als je zo maar bezig bent voor andere mensen dat je zelf nog door God wordt gezien en dat je zelf nog een beetje een leven hebt ja, ja ik word juist door God gezien want ik word zo gezegend door mensen om mij heen maar ook door God zelf en uh, elke keer weer bemoedigd door God en uh, ja, wat ik al zei dus straks dat vers uit Psalm 32 mm -hmm. hij zei oog rust op mij en nou ja iets moois kan je toch niet hebben dan dat een vader naar je kijkt en geniet van je en uh, ja, ja het is gewoon heel mooi prachtig, nou dan gaan we luisteren naar Leland follow you Zo de tekst een beetje hoor, ook echt heel toepasselijk. Uh, meet the needs of the needy, Hoorde ik ja. het goed? Ja? Ja. nou Dat is zeker wat jij wil, uh, wil gaan doen. Uh, we zijn al bijna aan het einde gekomen van het programma, maar ik zou je toch nog willen vragen: is er nou nog een specifieke boodschap die jij graag aan de luisteraars zou willen meegeven? Ja, wat ik heel erg zou. Ja, wat ik heel erg hoop eigenlijk is dat mensen die dit horen, dat ze ook zelf denken: van, hoe kan ik God volgen? Uh, in mijn buurt, uh, op mijn werk uh, in de kerk misschien yeah. uh, op wat voor manier dan ook dat mm -hmm. ze, ja misschien een kopje koffie bij de buurvrouw die eenzaam is of yeah. uh, een, een kerstpakket wat ze over hebben brengen bij mensen die bij de voedselbank zitten yeah. uh, Alleen al op die manier mogen wij Gods liefde laten zien aan alle mensen om ons heen. En dat is het waard. In de kleine dingen gewoon. Ja. Oké. Okay. Nou, Marleen, ik ja, wil je heel erg veel succes wensen de laatste dagen, weken voordat je naar Zuid-Afrika vertrekt. En ook natuurlijk heel veel zegen als je daar eenmaal bent. Um, wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over wat Marleen gaat doen, kijkt u dan eens op haar blog. Het adres werd net al genoemd, we doen het nog een keertje, marleeninafrika.blogspot.com Wilt u meer weten over het werk van Bambino of van De Hoop, dan verwijs ik u ook naar verschillende websites. Voor, voor Bambino is het www.bambino-kinderopvang.nl En voor De Hoop het vertrouwde adres www.dehoop.org als u vragen heeft over het werk van de hoop kunt u ook contact opnemen met de hoop. Dat is 0786 en dan 6 keer 1. Ik herhaal 0786 6 keer 1. U kunt natuurlijk ook mailen. Dat is info@dehoop.org. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Fijne dag.